Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen zeggen dat Israël aanvallen uitvoert op Hodeida. Het Israëlische leger had vanavond alle mensen in die en twee andere zeehavens in Jemen gewaarschuwd onmiddellijk te vertrekken. Volgens het leger gebruiken de Houthis de havens om terroristische aanvallen uit te voeren. Een week geleden sloeg een ballistische raket van de Houthis in bij de nationale luchthaven van Israël. Daarop voerde dat land al verschillende bombardementen uit op Jemen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij donderdag persoonlijk in Istanbul is om daar de Russische president Poetin te ontmoeten. Ik hoop dat de Russen dit keer geen smoesjes verzinnen, schrijft hij op sociale media. Poetin had vannacht de directe onderhandelingen met Oekraïne in de Turkse stad voorgesteld, maar daarbij niet gezegd dat hij er zelf naartoe gaat. Zelensky zei daarop dat er eerst morgen een staakt het vuren moet zijn voordat er gepraat kan worden. Ook vanavond zegt hij dat hij daarop rekent. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd. Israël heeft bij een geheime operatie in Syrië de stoffelijke resten van een Israëlische militair geborgen die al tientallen jaren vermist was. Sergeant Twi Veldman sneuvelde tijdens de Libanonoorlog in 1982 toen hij met zijn tank vocht tegen Syriërs. Volgens de Israëlische premier Netanyahu kreeg de geheime dienst Mossad na de, na de val van het regime van Assad een kans om inlichtingen in te winnen over waar zijn lichaam was gebleven. De Mossad kon vandaag samen met het Israëlische leger het lichaam van Veldman terugbrengen naar Israël. De Haringvlietbrug is door een technische storing urenlang dicht geweest. De brug verbindt het westen van Noord-Brabant en goeree overflakkee met de rest van Zuid-Holland. De storing begon rond tweeën en pas na zeven uur kon er weer, konden er weer auto's overheen. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Met minima tussen 9 graden in het noordoosten en 12 graden in het westen. Morgen opnieuw zonnig en droog. Bij dezelfde temperaturen als vandaag. Wel staat er dan meer wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Welkom terug bij Van Klink tot Klankshow.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 I was unsexual. Uh, je hebt het wel uitgezocht, meneer van Klink. Ja, op een, op een manier ik weet je niet of ik dat kan bewust doe, uh, ja. ja, En nogmaals, deze clip moet je echt zien. Hè. Dat is een ja. speelfilmpje in uh, ja. kortformaat Nou, in ja. zeker, zeker zeggen is dus even kijken, de volgende is uh, even, Gary, Gary, Jules. Ja, Gary Jules. Ja, mysterieuze muziek, daar zijn we nog steeds mee bezig en daar de hoort deze ook absoluut bij. Gary Jules, 19 maart 1969 geboren is, een Amerikaanse singer-songwriter. En hij heeft het nummer geschreven in 2001. Nee, niet geschreven, het is een bestaand nummer van is For Fears, Het Heer nummer met oh. world, maar hij heeft het bewerkt uh, voor de, een soundtrack van een film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 Vult ze wel over?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 there And we'll never be royals. Royals. It's a heel bijzonder de begeleiding van deze mevrouw. Dat is heel ja, minimaal... Is minimaal, toch heel ritmisch. Ja. En, uh, bijzonder nummertje. Eigenlijk een beetje knippen van de vingers... Uh, ja. menen ik te horen. Ja, daar ja, begint ja, uh, het inderdaad ook mee. Het is, volgens mij doen ze dat technisch wel anders. Want dat is denk ik niet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 Uh, ...muzikant, artiest... Uh, uh, ...bekend geworden als manager van de Sex Pistols... Oh, ...heeft van alles ja. gedaan...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 In. Jojo Sen was her name. She got a little problem. She got a little Jojo. Dus een, een dame die zwanger wordt van een militair En daar schijnt dat dan over te gaan. Mm. Nou ja, heel gek nummer. De klassieke thema's zijn goed terug te horen. Uh, maar tegelijkertijd, de ritmische popmuziek. We gaan luisteren naar Malcolm McLaren met Madame Butterfly. In Nagasaki, I got married to Cho-Cho-San. That was her name in those days. And I was her man. I'm going back to visit her. She got a She got little Cho-Cho. Cho-Cho-San -cho was her name. And Mr. Taylor Wolf. Take it away, cho, -cho.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 De naam, dus dat is wel weer grappig. Oh ja, daar begonnen we mee. Ja, ja, ja. En uh, rekenen is niet mijn sterkste punt. Vandaar dat ik zelf ook steeds denk dat ik pas midden 50 ben. terwijl <lacht> ik midden 60 ben. Maar wij, Sebastian, is in 1981 geboren. Dus hij is. Uh, uh, ja, 44 <lacht> jaar. Geen 34, <lacht> wat ik net zei. Maar goed, de muziek is er niet minder om.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 Win Collins. Uh, die met een stem die lijkt op David Bowie. We gaan naar uh, Marco Termes. Onze eigen zantwoordse dichter en schrijver met oom Piet. En dat draai ik voor mijn eigen oom Piet uit Spaandam, die afgelopen week 88 is geworden. Oom Piet. Mijn oom Piet was het archetype echte man. Decennia pre-woke werd een iets wat macho nog positief voorgesteld. Ernst Hemingway was zijn held. Dan weet je het wel. De avontuurlijke Einzelgänger, Knap, spannend, vierkant, hoffelijk en charmant voor vrouwen. Oorlog, Engelandvaarder, Verzetskruis. Piet zei niet veel...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 and be accepted be celebrated not just accepted be celebrated are you drunk enough? now to judge what I'm doing are you higher now? to a skills that I'm ruining cause I'm ruining is it late enough for you to come and stay over cause we're freedom.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 Naar, zich, naar de zin tijdens dit liedje. En dat was inderdaad de achtergrondzangeres. Ja, duidelijk te horen. Ja, ja mooi. Even kijken, we gaan bijna naar het laatste nummer. Eén het laatste nummer misschien wel. Ja, we gaan even kijken hoe we uitkomen. ja Een beetje een guilty pleasure deze... Uh...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 In four seasons. I got a ticket for the long way round. The one with the prettiest views. It's got me dizzy to the three bars. It's got me to give you shivers, but you know, would be pretty. dame en een hele uh, uiteindelijk een heel podium met jonge dames. Dus dat is uh, heel ja, leuk keer. om te zien. Ja. We gaan naar de laatste lied